De EU, het IMF en de Europese Centrale Bank gaan ervan vanuit dat Portugal snel met een plan komt om de uitgaven voor dit jaar op orde te krijgen. Dat is gisteravond in Brussel gezegd in reactie op de aankondiging van de Portugese regering dat er zwaar bezuinigd gaat worden. Het lukt de premier Coelho niet om zijn eerste bezuinigingsplan goedgekeurd te krijgen, maar hij blijft aan. Hij wil nu bezuinigen op onderwijs en zorg.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 Poetin komt vanuit Duitsland, daar uit de bondskanselier Merkel gisteren kritiek op de politie invallen bij allerlei maatschappelijke organisaties in Rusland. De Rotterdamse politie heeft bevestigd dat een man van 29 gisteravond om het leven is gekomen door politiekogels. Stadswachten in de wijk Saarloos hadden de politie ingeschakeld... omdat er problemen waren met de man. Agenten spoorden hem op en volgens ooggetuigen... zwaaide hij toen met een bijl en een mes. Vermoedelijk heeft hij de agenten bedreigd en die vuurde schoten af. Hij overleed de plekken aan zijn verwondingen. Het weer, eerst wolken en zon bij een aantrekkende oostenwind... later vooral bewolking en in het zuidoosten vanavond mogelijk regen. Het wordt 6 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio In Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 8 april. Goedemorgen. De Russische president Poetin wordt vandaag opgewacht door allerlei demonstranten. Die verzamelen zich vanochtend bij Minor Remmers. Wit, blauw, rood zal zien dat de regenboogvlag half stok hangt. Maar of de grote baas het ook zal zien, is de vraag. Tja, hij zag het gisteravond al wel, ook in Duitsland. Correspondent Tim de Wit doet verslag van het bezoek van Poetin gisteravond. En over de officiële kant van het bezoek hoort hij David-Jan Godfra vanuit Moskou. En over de zakelijke kant olie- en gasdeskundige Aad Corolier. Dan, VN-baas Ban Ki-moon is vandaag hier ook nog op bezoek. Wilco Boom volgt dat gezelschap? En de Tweede Kamer praat over wegen en spoor... en de investeringen die door het kabinet worden geschrapt. Spreken de Kamerleden Sander de Rauwe van het CDA en Ton Elias van de VVD. En de muziek onder andere van ABC. of my heart Zeven minuten over zes. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De Russische president Poetin komt vandaag naar Nederland. Een kort bezoek in het kader van 400 jaar vriendschap tussen onze beide landen. Poetin komt uit Duitsland, waar hij wat langer verbleef. Hij bezocht onder meer de industriebeurs, de Hannover Messe. In zijn speech hij de Russisch-Duitse samenwerking en hoopte hij op meer. We werken, we zullen... Nou, de Duitse bondskanselier Merkel ziet die samenwerking wel zitten, maar in haar speech was ze ook kritisch. Justitie in Rusland heeft de afgelopen maand invallen gedaan bij non gouvernementele organisaties zoals Amnesty en Human Rights Watch. Volgens Merkel zijn zulke organisaties juist belangrijk voor een vrije samenleving. Ook de richtregieringsorganisaties, ook de vielen vereenigingen die we uit Duitsland als immer wieder innovationsmotoren kennen, in Rusland een goede chance geven. Poetin komt dus vandaag om twee uur in Nederland aan. Bezoekt dan met Koningin Beatrix een tentoonstelling over Peter de Grote in de Ermitage in Amsterdam. En verschillende organisaties, zoals het COC, hebben al aangekondigd dat ze zullen demonstreren tijdens het bezoek. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een man neergeschoten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Volgens de politie werd de man aangesproken door stadswachten, maar ging nu vandoor. En daarop schakelde de stadswachten de politie in. Deze man had uh, op dat moment een uh, slag- en een steekwapen bij zich. Waardoor de politie uh, schoten zijn gelost, in ieder geval geschoten is. En uh, ja, met uh, het gevolg dat slachtoffer aan zijn verwondingen overleed. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. Het gebeurt altijd als de politie het vuur opent. In Goor, in Twente, is een man van 50 jaar om het leven gekomen... toen hij bekneld raakte in een machine. Het ongeval gebeurde rond middernacht bij het bedrijf Ethaniet. Het bedrijf maakte onder meer dakbedekkingen. Hoe de man vast kon komen te zitten in de machine... is volgens de politie nog niet bekend. Uiteraard moet er nog onderzoek worden gedaan naar wat daar precies is gebeurd. Onze uh, recherche is daar naartoe en ook de inspectie voor sociale zaken en, uh, en werkgelegenheid uh, zal dat onderzoeken. Het spoedberaad van de Portus Portugese regering heeft nog weinig opgeleverd. Het kabinet kwam bij elkaar omdat het Portugese Hoge Rechtshof vrijdag een deel van de bezuinigingen verbood. Volgens het Hof zijn ze in strijd met de grondwet. De regering moet nu op zoek naar een andere manier om te snijden in de begroting. Anders voldoet het land niet aan de voorwaarden van de Europese noodlening die het heeft gekregen. Premier Coelho zei tijdens een persconferentie dat hij er alles aan zal doen om de crisis op te lossen. Gisteren werd er even gespeculeerd over het lot uh, van... Coelho. Verschillende mensen gingen ervan uit dat hij zou aftreden. Dat is de premier dus vooralsnog niet van plan. Eerste blik in de kranten leert dat kranten ook vooruitkijken... naar het bezoek van uh, Poetin aan ons land. En natuurlijk de mensenrechten die zullen worden aangesproken. De Volkskrant heeft de kop daarbij bedacht. Waarbij we bij de gezichten zien van zowel Rutte als Poetin. Daarboven zegt, uh, staat, zegt Vladimir uh, nog één dingetje. Aardig ook uh, is de voetnoot vanochtend van Arnon Gunberg. Uh, de belofte van Timmermans dat Poetin tijdens een bezoek... Aan Waar Nederland op hoffelijke wijze op mensenrechten zou worden aangesproken is een grapje. Hij stelt: Rusland zal niet meer op Nederland gaan lijken. Dus eerder andersom: Nederland zal meer op Rusland lijken. Binnenkort galopeert Rutte te paard met ontbloot bovenlijf over de veluwe. En voor op de Telegraaf ook foto van een protest alvast: de demonstranten die borden ophouden met mensenrechtenactivisten uit Rusland. En daarboven staat lauw protest tegen Poetin. Daar ook trouwens het protest uh, waar wij zo dadelijk uh, bij aanwezig zullen zijn... bij de oudste homokroeg van Nederland. Het mandje met onder andere Dolly Bellefleur hoort u zo dadelijk. En uh, in het AD Rotterdam wuift Beatrix uit. Maastad middelpunt van Nationale Bedankdag Koningin. Daar wordt uh, begin september het grote afscheidsbijeenkomst... voor de vorstin gehouden. Bijeenkomst is een initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging. En voorop trouw nog de opening. FNV-voorman voorziet een taai gevecht. Is de koppen boven. Ton van FNV-bondgenoten. Die zegt: als er al een sociaal akkoord komt, dan zal dat niet geweldig zijn. Elke werkdag, wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. June Noah, hoorde u, met Good Enough. June komt uit Nederland, heet eigenlijk Patricia Wunning, Maar dat klinkt beter, hè, June Noah. Dit komt van haar debuutalbum, Not guilty. Naar Amsterdam, Mino Ramos is daar, u hoorde hem net al kort. Het gaat over het bezoek van de Russische president Poetin aan ons land. Vanmiddag gaat hij komen en er is protest rond dat bezoek. En die demonstranten verzamelen zich vanochtend al bij Mino. Mino, wie heb jij daarbij? Nou, nog niet zo heel veel mensen, want ik sta op de Walletjes... waar veel rode lampen branden, maar weinig mensen zijn. Oh. Maar achter mij de Zeedijk, Café Het Mandje. En daar hangt sinds gisteren, Job Cohen heeft dat gedaan... de regenboogvlag half stok, heeft hij toen opgeroepen, een tijdje geleden al. Want Job uh, Cohen was burgemeester in Amsterdam... toen de eerste homokoppels zijn getrouwd. Dat is het café van uw tante, hè? Ja, Café Het Mandje is mijn tante die, tante Diana van Laar. Ja, gaan we... Zij is een nicht van bed van Beren, de vorige eigenaar. Ja, dat is ook een tijd, hè? Café ja. Het Mandje. Dat was de tijd dat ook in Nederland het nog achter het gordijntje moest, absoluut, hè? Absoluut, absoluut. Dat, het, uh, dat het de deur nog een klein luikje had, dat je moest aankloppen. Ja, dat was hier ook. Dus, ja De tijden zijn hier ook nog niet zo lang veranderd. Ik wou maar net zeggen, kunnen we van Rusland dan wel verwachten... dat sinds de val van de muur, jaren, eind jaren 80, 90, begin 90... Dat is ook nog niet zo lang geleden, hè? Nee, maar een begin moet er ergens worden gemaakt, natuurlijk. Ja. En Poetin maakt geen begin? Nee, die trekt het weer terug in de tijd. Helaas. Maar hij ziet er natuurlijk niks van, van die vlag... die aan de gevel wappert hier. Hij komt hier toch helemaal niet? Hij komt niet hier, waarschijnlijk niet. Maar of hij het nou ziet of niet... wij kunnen ons solidair stellen met de mensen in Rusland. Ja. Dat is wel het minste wat wij kunnen doen met onze vrijheid. Ja... Café Het Mandje. Ja, ik moet even uitleggen, Zeedijk. Het is een, eigenlijk een hele oude homokroeg, hè? Ja, ja. Bet van Beren was, was lesbienne en dat stak ze niet onder stoelen of banken. Het is natuurlijk nooit ontstaan als zijnde een homocafé. Maar door haar kwamen natuurlijk mensen. En zij, ja, zij stak dat niet onder stoelen of banken. Dus mensen voelden zich daar ook veilig. Ja, lang dicht geweest. En volgens mij waren het de gay games... Toen het in 1998, toen is het weer even open gegaan. En is het ook open, daarna is het ook open gebleven eigenlijk. Uh, nee, het is toch een tijdje die... dicht geweest weer? Ja, want het zijn aan de van nu. Dus het mocht ook feitelijk niet open. Het moest eerst helemaal gerenoveerd en aangepast worden. Ja. En degene die toen daar nog woonde, dat was dan de jongste dochter, of de jongste zus van bed. Die was intussen ook eind 70. Dus die had het ook, die had ook de kracht niet om dat open te doen. Maar die heeft gewacht voor een passende opvolging. En dat was Diana uiteindelijk. Ja. En die hebben het hele pand gerenoveerd. Naar het heden gebracht. Alles brandveilig gemaakt. Ja. de Mannen en de vrouwen wc erin gebracht. Ja. En ja, voldaan aan de horeca ja. eisen van nu. Ieder zijn eigen wc, dat dan wel. Ja, ja, uh, ja. Uh, wat wordt dat voor een dag vandaag? Wordt het echt massaal protest in Amsterdam? Want het is niet alleen de homobeweging, maar ook Amnesty International. Daar gaan we straks ook nog langs. Wordt het echt groots? Ik hoop het. Er, is, er, zijn, er wordt iets van 5000 mensen verwacht op de Oosterdok vanavond... voor deze demonstratie. Dus ik hoop dat die ook echt gaan komen. Ja, dan is het maar te hopen dat Poetin ergens een tv of een radio... of iets, krant, het zal zien. Nou, de Russische pers, die weet het wel. Want er wordt van het hier natuurlijk contact gelegd. Dus ja. of hij het nu ziet, maakt mij persoonlijk niet uit... als de mensen daar maar het hart onder de riem gestoken voelen. Tijd om straks dadelijk al, een beetje vroeg wel voor mij, zelfs voor mij, is het vroeg, de kroeg in te gaan, maar we gaan er wel naartoe naar de, het mandje, ja. Hangt. Half stok. Ik zie het, ja, boven de ingang. Precies. En een proceslied, hè? Krijg je ook nog vanochtend? Ja, ja, zal ik straks een stukje van voorlezen. Ja, op de melodie van een hit van Boni. En lezen. Je gaat toch zingen? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kom op, Mino, als je de kroeg in gaat. Als jullie een beetje meedoen, vooruit. Ziet okay. ja. er maar wat moed in. Maar ja. nog immers in Amsterdam, u hoort uitgebreid van hem vanochtend. Exporteren naar Duitsland, België, de Verenigde Staten of het Verre Oosten... voor veel Nederlandse bedrijven is handel met het buitenland van levensbelang. De export staat de komende dagen dan ook centraal in de Week van de Ondernemer. En wat opvalt? Export naar Afrika wordt steeds belangrijker. Het bedrijf Flisco, dat modestoffen ontwerpt, weet er alles van. Verslaggever Jeroen Schutteijzer mocht in Amstelveen alvast kijken in de splinternieuwe collectie. Allemaal hangertjes met mooie kleding. Dit is de kleding die we hier zien van onze volgende collectie, die over enkele maanden in de markt komt. Het is met name dameskleding, zoals u ziet. Veel kleuren. Mooie designs. Dit trekt de Nederlandse vrouw niet aan, hè? Dan zou ze gelijk worden opgepakt. U zult verrast staan hoeveel uh, vragen wij krijgen. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit Amerika en uit andere landen in Europa. Waar meer en meer mensen eigenlijk de Afrikaanse prins ontdekken. Dit ziet er natuurlijk hartstikke vrolijk uit. Zijn wij een beetje duf gekleed? altijd maar blauw of zwart. Ja, ja, ja. nou, dat, dat, dat begrijp ik dat u dat zegt. Maar er is een trend eigenlijk bij de consumenten in, in, in het Westen... als ik het zo mag noemen, die steeds meer kleur zoekt... en ook steeds meer uh, uh, tekening zoekt. Het zijn toch al van die sombere tijden... als je je dan ook nog zo somber kleedt. Hans Auwendijk, u bent directeur van Flisco. Uh, Vroeger was u een producent van stoffen. Ja. En eigenlijk hebben we onze strategie zijn we aan het veranderen... nadat we een brand zijn van, van fashion. Het moet altijd weer in het Engels. U wilt een merk zijn in mode. Goed, zo mag het ook. <laughs> Steeds meer Nederlandse bedrijven ontdekken Afrika he, voor de export. U zult denken van nou, nou, dat wordt tijd, want u zit daar al ontzettend bang. Wij zitten er al 167 jaar. De onderneming is door de familie Ventenken van Vlissingen ooit opgezet. En heeft eigenlijk al heel snel de toegang tot Afrika gevonden via Ghana. En ja, daar zijn wij de marktleider. Daar verkopen we op jaarbasis meer dan, dan 70 miljoen meter stoffen. Hier worden foto's gemaakt, hè? Hier worden foto's gemaakt. Hier wordt in feite het, het hele marketingplan ook voor de komende periode wordt hier ontwikkeld. Wat hebben Nederlandse ondernemers daartegen, Afrika? Nou, misschien wel het onbekende. Over jaren geassocieerd met allemaal negatieve zaken. Aids, het is geassocieerd met honger, het is geassocieerd met oorlog. En meer en meer zie je in de afgelopen paar jaar... het is niet alleen maar negatief, het glas is half vol. En er gaat, er gaat nog enorm veel gebeuren in Afrika. Als u bijvoorbeeld weet dat er van de tien snelst groeiende economieën in de wereld zeven uit Afrika komen, dan is Afrika het continent voor de toekomst. Zullen we even naar beneden lopen? Want daar is dan ook van die hele mooie ja. poppen hè? Ja. aangekleed. Ja. Hoe heten deze stoffen nou? Want ja, voor mij is een stof een stof. Dit is zeg maar Dutch wax, zoals we dat dan noemen. En zoals het ook bekend is in Afrika. Als ik dit op een stofjesmarkt in Utrecht zou moeten kopen... dan betaal ik daar per meter ongelooflijk veel voor. Ja. Kunnen die mensen in Afrika dat wel betalen? Ja, absoluut dat het de toplaag is van de, uh, van, van de bevolking. Meneer Auwendijk, uh, van de week werd er kritiek geuit... door de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldbank. Uh, die zegt dat Nederland zo onzichtbaar is geworden in de wereld. Ik denk dat we met elkaar niet moeten onderschatten hoe belangrijk het is... dat de Nederlandse overheid een hele uh, belangrijke vooruitgeschoven post heeft... in de ambassades die ze in alle landen hebben. Waar er gesproken wordt, omdat er bezuinigd moet worden... om ook die ambassades te gaan halveren... is ongeveer het slechtste wat je kunt doen. De netwerken die die ambassades hebben, die zijn enorm. En als we daar gaan snijden... Dan, dan, dan denk ik dat wij als Nederlands bedrijfsleven daar enorm van schade van gaan krijgen. Directeur Hans Oudendijk hoorde u van Flisco. Het bedrijf ziet de omzet in landen als Ghana, Ivoorkust en Congo de laatste jaren stijgen met maar liefst 20 procent. Bijna vijf en half zeven. Maar liefst 32 jaar lang stond een statieportret van koningin Beatrix... gemaakt door de schilder Anton van Verheij achter Slot en Grendel... Schilderij, gemaakt in 1980, zorgde voor veel ophef. en Voor zoveel ophef dat het uiteindelijk verdween... in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De toen kerstverse forstin werd door Verhey afgebeeld... als een soort assenpoester. Schande, sprak men ervan. En na decennia in depot te hebben gestaan... is het schilderij vanaf dit weekend weer te zien, in Gouda. Verslaggever Mark Hamer was nu dan wel benieuwd. Lopen door Museum Gouda...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 Geschilderd, het, het, dat goudblokkaat ziet, dat gewaad en al die franje en die troon. Ik ben helemaal blij dat hij weer hangt. Heel blij, heel blij. Ik zie het hier toch wel als een stukje eerherstel. Alles, oh dus, schilder Anton Verhey, die dus in 1980 dat statieportret schilderde. Wilt u het zelf zien? Het staat op onze website nos.nl en dan even zoeken op de naam van de schilder Verhey, dus. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. In de eredivisie hebben de titelkandidaten geen punten verspeeld. Koploper Ajax behoudt een voorsprong van drie punten op PSV en Vitesse. De ploeg van Frank de Boer was met 4-0 te sterk voor Heracles. Ajax speelde lang met tien man... omdat keeper Kenneth Vermeer uit het veld werd gestuurd. Zijn vervanger, Jasper Sillissen, deed het tegen Heracles uitstekend. Vermeer is geschorst trouwens voor de topper tegen PSV komend weekend. En dat vindt Frank de Boer vervelend. Ja, heel vervelend, uh, vooral voor hem natuurlijk, ook voor de medespelers in de club, want hij heeft natuurlijk een heel goed seizoen, uh, is hij mee bezig. Aan de andere kant uh, hebben Jasper laten zien dat hij een waardige vervanger is. Het uh, is toch heel belangrijk, die eerste bal, die pakt direct ook klem, uh, maar geeft hij nog een uh, half assist ook nog. Ja, fantastisch natuurlijk uh, voor hem en wij hebben heel veel vertrouwen in onze doelman en uh, Jasper uh, mag het volgende week laten zien. Zondag mag Sielissen tegen PSV dus vanaf het begin het doel verdedigen. Topfavoriet Fabian Cancelare heeft voor de derde keer de klassieke Parijs-Roubert gewonnen. De laatste meters reekte hij af met medevluchter Sepp van Marken. Belgische renner van de Nederlandse Blanco-ploeg was ontroostbaar. Ja, op het laatste geloofde ik, geloofde ik er echt in. Dat extra veel pijn, hè? die laatste meters. Dickie Terpstra won de sprint om de derde plaats. En daar was hij zeer tevreden mee, zeker na de tegenvallende ronde van Vlaanderen een week eerder. Ja, wel blij. Ik was natuurlijk uh, verleden uh, week in de ronde heel slecht. Terwijl ik een goede vorm had. Dus ik behaalde gewoon en ik had echt van In Ruben moet gewoon laten zien dat ik nog kan fietsen. De volgende dag heb ik uh, niet gefietst. Lekker uh, met de kids naar de speeltuin geweest. Even de batterij reset. En toen ben ik goed gaan trainen. Toen voelde ik me eigenlijk zo sterk dat ik uh, vol vertrouwen deze koers in ging. Oh, dus Nicky Terpstra. Sebastian Langeveld reed ook nog in een kopgroep. Maar hij werd uiteindelijk zevende. Ranomi Kromovi-Jojo heeft bij de Cup in Eindhoven... een verrassende nederlaag gelegen op de 100 meter vrije slag. Olympisch kampioene eindigde achter de Zweedse Sarah Sjöström. Zelf schrok Kromovi-Jojo er niet van. Nee, schrikken zeker niet. Uh, ze hebben vaker meegemaakt met haar dat zij heel hard zwemt op dit soort wedstrijden. Ik maak me geen zorgen, maar het is wel jammer voor vandaag. Alle mensen in Nederland die zaten te kijken... die hadden natuurlijk wel iets anders willen zien. Maar um, nee, ik ga straks even analyse bekijken... kijken wat er uh, verbeterd kan worden. Komende zomer krijgt ze een nieuwe kans, dus wel bij de wereldkampioenschappen in Barcelona. En zo dadelijk, na het bulletin van half zeven... het laatste nieuws over de van moord verdachte Nederlander in India. Dit is Radio 1. Half zeven, het NOS-journaal krijgt u van Jan van der Putten. Goedemorgen, de Telegraaf onderzoekt op de website van de krant. Gisteravond slachtoffer is geworden van een aanval. Die site was anderhalf uur uit de lucht. En op dat moment jacht de redactie opmerkelijk veel netwerkverkeer. Een paar jaar terug was er ook al een DDoS-aanval op de site van de Telegraaf. Maar het zou ook een hardware-probleem kunnen zijn. De EU, het IMF en de Europese Centrale Bank gaan ervan uit... dat Portugal snel met een plan komt om de uitgaven voor dit jaar op orde te krijgen. Dat is gisteravond gezegd in Brussel... in reactie op de aankondiging van de Portugese regering... dat er zwaar bezuinigd gaat worden. Premier Coelho heeft problemen omdat zijn eerste plan is afgekeurd. Maar hij blijft wel aan als premier.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 Dan nog het weer. Eerst zon, later meer bewolking. De oost- tot noordoostenwind neemt langzaam toe. En het wordt 6 graden op de Wadden en 11 in Zeeland. Vanavond in het zuidoosten regen. Morgen, woensdag en donderdag overal regen. Het wordt wel 8 tot 12 graden. Verkeersinformatie nu. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Woest op de weg. Uh, redelijk goed, maar niet op de A27... want die is dicht vanaf Utrecht naar Almere. Het is een ongeluk gebeurd met meerdere personenauto's. De trauma helikopter schijnt er ook aan te pas te moeten komen. Richting Almere is de weg dicht vanuit Utrecht... tussen Hilversum en Knoopput Eemnes. Er staat twee kilometer file achter. En omrijden is nu een betere optie. Vanaf knopend Rijns-Weert kan dat. Via Amersfoort over de A28 en de A1. De werkzaamheden op de N48 om een hoge veen zijn uitgelopen. Nog altijd is de weg in beide richtingen dicht tussen zuid en de aansluiting met de A28. En die werkzaamheden zouden tot 8 uur gaan duren. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement. En actief inspelen op kansen in de markt. Het kan. Bij Theodor Gielissen. Serious Money taken seriously. Vanavond op Nederland 1. Zullen we weer gaan zingen? Een bekentenis in levenslied. Ik ben op je. Weet je wat we kunnen doen? Ja. Nou. Proefverkering. Maandag, de leukste dag van de week. Met de dramaserie Levenslied. Vanavond rond 10 uur bij de NCRV. Op Nederland 1. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Met daarin zodanig Chili zoekt uit of de dood van een beroemde dichter toch geen moord was. En de politie over de dodelijke schietpartij gisteren in Rotterdam. Maar we gaan eerst naar India, want in de Indiaanse deelstaat Kashmir is een jonge Britse vrouw vermoord. En de verdachte is een Nederlander, Richard de Wee. Contact nu met correspondent Caspar Thomas in New Delhi. Caspar, hij zou Richard de Wee hebben bekend, is dat zo? Uh, ja, dat klopt. Dat zijn inderdaad uh, de berichten die er naar buiten zijn gebracht uh, door de politie in uh, Srinagar. Um, de wees zou de moord op uh, uh, de Britse dame bekend hebben. Um, overigens geldt er wel bij dat een bekentenis afgelegd op het politiebureau uh, niet hetzelfde is als dat voor de rechter doen. Um, je moet het nog een keer in de rechtszaal bekennen. Wil, je echt, uh, wil dat echt als bewijs uh, worden aangevoerd? Dat komt omdat uh, een bekentenis op het politiebureau in India wil nog wel onder druk uh, afgelegd worden. Dus daar zit een soort extra, uh, extra veiligheidsmaatregel in, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Caspar, hey, is er al iets meer bekend over de toedracht van de moord? Um, ja, dat komt langzaamaan. Uh, komt komt wat informatie naar buiten uh, via de politie in Sinagar. Um, de W zou uh, in de nacht van zaterdag op zondag... Um, of vrijdag op zaterdag, excuus, um, de, de woonbootkamer van uh, het Britse slachtoffer uh, hebben opengebroken... en haar met messteken om het leven hebben gebracht. Er ja. uh, dus is ook een moordwapen gevonden en hij heeft dus, zoals we eerder hebben gezegd... deze moord op het politiebureau bekend. Maar dat heeft dus op het water heeft het dan wel plaatsgevonden, begrijp ik? Ja, de dobberen daar in daar op het meer uh, dobberen een aantal van die hele pittoreske huisboten... met uitzicht op, uh, op de sneeuwtoppen van de Himalaya, populaire bestemming voor toeristen... Um, en beide, uh, zowel de dader als, uh, als slachtoffer, waren daar als toerist. Nu is het geweld tegen vrouwen, Casper, um, een belangrijk thema op het ogenblik in India. Vooral na die groepsverkrachting en dood van die jonge Indiase vrouw. Is hier nu ook veel ophef over? Nou, het, het valt tot nu toe nog mee. Uh, je ziet dat uh, de Indiase media uh, wacht eigenlijk nog even af. Um, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het feit... Er is geen Indiër bij betrokken. De dader is een buitenlander en het slachtoffer is een buitenlander. Dus de ophef zoals we die zagen in Delhi eind vorig jaar, begin dit jaar, daar is nog geen sprake van. Hoe gaat het nu verder? Wat, wat weet jij daarover? Uh, nou, de, de, de verdachte, de W, die blijft nog tien dagen in politiehechtenis in ieder geval. Um, gedurende die periode gaat er onderzoek plaatsvinden. Uh, de politie onderzoekt ook uh, of er sprake is geweest uh, van verkrachting... of een ander seksueel motief uh, in het misdrijf. Er is een bloedmonster van hem afgenomen. De, uh, dat wordt gecheckt ook met de bloedsporen die aangetroffen zijn... op uh, de kleding en lakens uh, op de plek van, van misdrijf. Ja. En dus het is dus echt afwachten nu uh, wat dat onderzoek gaat opleveren. Ja, en, en ik kan mij voorstellen dat mocht er sprake zijn van verkrachting... Uh, dat deze Nederlander een hoge straf zou kunnen krijgen... onder druk van alles wat er gaande is uh, momenteel in jouw land. Ja, um, vorige week is uh, de wet bekrachtigd die uh, verkrachting met dood tot gevolg. tot een misdrijf heeft gemaakt waar de doodstraf op staat. Dat is een, een wetswijziging die ook onder grote publieke druk uh, heeft plaatsgevonden hier in India. Naar aanleiding van die zaak uh, uh, eind vorig jaar, begin dit jaar. Um, dus, dat, en momenteel is het zo dat uh, inderdaad. verkrachting met de dood tot gevolg, zoals dat dan heet. Uh, daar staat de doodstraf op. Oké. Okay. Caspar Thomas vanuit uh, Nieuw-Delhi, dankjewel voor het laatste nieuws. Gaan we naar Chili, want daar wordt later vandaag het graf geopend van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Om voor eens en voor altijd de oorzaak van zijn dood vast te stellen. Is hij namelijk in 1973 echt aan prostaatkanker overleden of toch vermoord door de toenmalige president Pinochet? De, de grote dichter hoort u zelf en u hoort ook een geluidsfragment van zijn begrafenis. La noche está estrellada. Y tiritan azules los astros a lo lejos viento fina. de la noche. que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está con Pablo Neruda in zijn gedicht. Vannacht kan ik de treurigst versen schrijven. Destijds groeide zijn begrafenis uit tot een anti-Pinochet manifestatie. U hoorde het al eventjes Latijns-Amerika-correspondent Kees Elenbaas hierover. Kees, waarom zou Neruda in 1973 überhaupt zijn vermoord als dat al het geval is? Omdat hij een groot gevaar was voor uh, Pinochet. Die had uh, twaalf dagen voordat Neruda uh, ja, overleed... Uh, had hij een koep gepleegd. Uh, hij had de socialistische president Allende uh, opzij gezet. En uh, Neruda was een, uh, een goede vriend... maar ook een belangrijk adviseur van Allende. Uh, Neruda die had zich klaargemaakt om uh, Chili uit te gaan. Hij zou in ballingschap gaan naar Mexico... Ja, daar zou hij ongetwijfeld het verzet hebben geleid tegen Pinochet. Dus hij was een groot gevaar voor de, voor de generaal. En wat zouden ze bij die opgaving nu uh, nog kunnen vinden, Kees? Nou ja, waar ze naar op zoek zijn... dat is uh, naar aanleiding van de aanhoudende verhalen van zijn toenmalige chauffeur... dat hij een dodelijke injectie zou hebben gehad en niet is uh, overleden... Uh, op, op, door een natuurlijke oorzaak, op, op, op, als gevolg van zijn prostaatkanker. Maar dat er een dokter zou zijn geweest die hem vlak voor zijn dood een injectie zou hebben gegeven. Die opgraving die moet hij nu aantonen dat er nog gif in de resten zijn gevonden. Het is een, een proces wat begonnen is door de, de Communistische Partij van Chili. Uh, waar Ruda altijd lid van is geweest en waar hij een belangrijke rol in heeft gespeeld. Hij was onder andere senator voor de Communistische Partij. En men hoopt nu bij die opgravingen. Uh, ja, het, het gif te vinden wat hem volgens de verhalen van die toenmalige chauffeur zou zijn toegediend. Oké, okay, nou, de communisten willen dit dus graag. Hoe denkt de familie van de heer Roda hierover? Nou, die zijn daar helemaal niet blij mee, hoor. De, de, de, de familie, uh, bijvoorbeeld een van zijn neven, die, uh, die keert zich heel erg tegen deze opgraving. Hij vindt het uh, ja, gesol met de resten uh, van deze grote dichter. Hij vindt dat het allemaal geen, geen zin heeft. Wat ook opmerkelijk is, is dat er niet voorzien is in een DNA-onderzoek... want dat zou die familie hebben moeten afstaan... om vast te stellen of het inderdaad zijn botten zijn. Hij is drie keer herbegraven, dus het is ook maar de vraag... dat als men nu gaat graven vandaag... of het daadwerkelijk uh, de botten zijn van Neruda, daar worden ook nog vraagtekens bij gesteld. En stel dan dat hij daadwerkelijk is vergiftigd... kan er nog iemand worden vervolgd? Ja, Pinochet is dood. Ja, inderdaad, Binochetti is dood. Uh, um, ja, de arts die die injectie zou hebben toegediend, die is van de aardbodem verdwenen. Dat is overigens een van de redenen waarom men nu aan die opgraving begint. Want dat is wel heel erg verdacht. Uh, maar ja, de mensen die er wel voor zijn, die zeggen het zou het oplossen zijn van een mysterie. Het is, um, als het uitkomt dat hij inderdaad vergiftigd is, een donderslag voor het internationale geheugen. Zo werd gezegd vanuit de communistische partij. Maar ja, of er nog mensen voor vervolgd kunnen worden, dat betwijfel ik. Kees Helenbaas over het openen van het graf van de Chileense dichter... en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Bijvoorbeeld over Thomas Ros, die een nieuw filmschrift schrijft... over de moord op Theo van Gogh. We spreken hem zo dadelijk. Bij een schietpartij gisteren in de Rotterdamse wijk Charloes... is een man om het leven gekomen, vermoedelijk door kogels van de politie. Man zou met een bijl en een mes hebben gedreigd. Dat de politie geschoten heeft, is de rechtsrecherche begonnen... met een onderzoek, dat is gebruikelijk. Het gebeurde het incident aan het eind van de zondagmiddag in de woonwijk. Ja, ik mijn vrienden, zat ik een, uh, een toastje te eten in de tuin... aan de tafel met z'n vieren. En, uh, het ja. was mooi weer. Het was mooi weer, inderdaad. En op uh, het ja, volgende moment hoorden wij een ook geschreeuw. liep er een... Uh, een man hier met een pistonshanden van, ik schiet, hij schiet. Toen rende de heren de tuin in en met een aantal schoten was het stil. De heren van de politie. Ja. Gijs van Nimwegen van de politie-eenheid Rotterdam. Wat was nou de aanleiding van de schietpartij? We hadden in ieder geval de melding binnengekregen... dat hier in de Verzandstraat er iemand zou zijn... die mogelijk een bijl en of een mes bij zich zou hebben... Nou, daar zijn we natuurlijk als politie op afgekomen. En wat er precies daarna gebeurde, dat is natuurlijk nog een onderzoek. Maar we waren hier niet voor niets in ieder geval. Maar er zijn schoten gelost. Zijn dat dan schoten die alleen door de politie zijn gelost? Nou, of het inderdaad meer dan één schot is geweest. En dus schoten. Dat is wat buurtbewoners zeggen? Ja, nee, ik, ik ken de geluiden. Uh, uh, uh, alleen dat onderzoek moet gaan uitwijzen wie er geschoten heeft. En uh, of dat meerdere schoten zijn geweest. Dat laten we graag aan de Rijksrecherche over. Maar het feit dat u het aan de Rijksrecherche overlaat wil te wel zeggen dat er aanwijzingen zijn dat de politieagent de man heeft doodgeschoten. Ja, het zou zomaar kunnen, dat moet uit het onderzoek inderdaad blijken. Maar er is er schoten door de politie? Ik was achter in de tuin aan het zwaar, aan het klussen. Ik hoorde eigenlijk uh, een hoop uh, geschreeuw en toen uh, twee schoten. En toen, uh, toen waren het nog, achterin volgend, nog heel veel meer schoten. Ja, ik weet eigenlijk de tel niet eens meer. Ja, toen uh, ben ik naar voren gegaan. Ja, toen was de politie eigenlijk vrij snel hier. Ja, toen uh, ja, toen gingen de verhalen in het rond te remmen. Van, van de man had een bel bij, uh, luisterde hij niet naar de politie. Ja. Het is wel een bekende hier, mensen Dat kennen wel, ja. hem wel. Ja, ze kennen hem wel, ja. Was ja, ja. Nou, dit nou een prototype crimineel? Nee, nee, nee, nee. gewoon een normale Rotterdamse man. Oh. Een forse, ja ik vond hem wel een forse man. Ja. Oud is die man, wat ik heb begrepen, het is uh, voor mij 27. Laat een kindje na. Nou. Wanneer verwacht u nu meer te kunnen vertellen? Want ik neem aan dat er echt al het een en ander duidelijk is wat er nou aan vooraf ging en zo. En we hopen natuurlijk dat zo snel mogelijk te doen. Maar in dit soort gevallen geldt altijd zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dus uh, of dat vandaag of morgen of misschien in de loop van de komende week wordt. En natuurlijk gaat er meer bekend worden naarmate het onderzoek vordert. Maar daarvoor zullen we dan inderdaad bij de Rijkse moeten zijn. Aldus politiewoordvoerder Gijs van Nimwegen en Henrik Willem -Hofs sprak met hem. Kijk even hoe het staat op de weg. Kees Kwaks vertellen. Lara, problemen probleem zit op de A27 vanaf Utrecht naar Almere. Een ongeluk. Een aantal auto's tussen Hilversum en Knooppunt 1 Nes. De weg is dicht. Er staat file achter vanaf Hilversum. En daar moet worden omgereden. Dat kan vanaf Knooppunt Rijnsweert naar Almere. Gaat het dan via Amersfoort over de A28 en de A1. Het tweede probleem speelt op de N48 om een hoge veen. Daar waren werkzaamheden. Die zijn uitgelopen. Daarom blijft de weg langer dicht tussen Zuidwolde en de aansluiting met de A28. Vermoedelijk tot 8 uur vanochtend. Hmm. Gaan die problemen nog tot later problemen leiden, denk je, Kees? ja A27, A27, dus. A27, ja. Ik, ik denk het wel. Het is een vervelende plek. Hangt een beetje af van hoe snel die A27 open kan. We rekenen anders op een normale ochtendspits 150 kilometer. Maar met die A27 zou het zomaar wat meer kunnen gaan worden. Oké, okay, tot later. Tot later. het Amerika, Ruti en de Blowfish in het Radio 1 -journaal. Jazeker. Be with you. Je hoorde het al Goedie. En de blowfish. Het is uh, 13 minuten voor 7. We gaan weer eens kijken bij het mandje aan de zeedijk bij Minor Remmers. Hoe heb je het daar, Minor? Het is jouw teken. Nou, het is wel een beetje vroeg tijdspom om achter de tap te staan. Maar goed, we zitten aan de koffie hoor. Dus dat valt allemaal mee. Ja, terwijl hier inderdaad boven het café de vlag door Job Cohen gisteren half stok is gehangen. En uh, Diana van Laar druk in gevecht is met het koffieapparaat, wat een beetje van slag is. Maar ja, een beetje Russisch is die, is die, denk ik, hè? Ja, ook half stok, denk ik, koffieapparaat. Wat gaat er vandaag in het café gebeuren? Nou, vandaag in het café niet zo heel veel. Hoewel ik uh, vermoed dat ook wel een hoop mensen deze kant op willen komen, misschien. En het gaat vandaag vooral om de grote demonstratie bij het Oosterdok, hè? En... Uh... Als inderdaad alle 5000 mensen komen die hebben aangekondigd... en ook nog allemaal een vriendje meenemen, dan wordt het wel indrukwekkend daar. Ja. Ja. ja, de homorechten in, in Rusland, sowieso de mensenrechten. Het zal ongetwijfeld aan bod komen. Aan de andere kant denk ik, ja, het hoge bezoek zal toch vooral praten over gas, economische betrekkingen, onderhandelingen. Ja, daarom wordt uh, van hogerhand min of meer aangegeven dat we het allemaal een beetje netjes moeten houden natuurlijk. Hè? ja. Heel begrijpelijk allemaal, ja. Ja, van hogerhand moeten we het allemaal een beetje netjes houden. Doen we dat? Ja, we doen, het wordt toch de hoffelijke vorm, maar hard qua inhoud. Dat is ook mijn lied eigenlijk. Ja, speciaal lied gemaakt. Dit is Ruud Douma, maar eigenlijk Torri Bellenfleur, ja, maar Dolly Bellafleur ligt eigenlijk nog half in bed. Ik zit een beetje in zo'n tussengebied. Ja, het is radio, dat zie je niet, hè? Nee, nou ja, ja, nee, ja, dat klopt. Voor de... Jij ziet mij nu half in ja. een soort transformatie. Ja, maar goed, we gaan het lied straks wel doen, hè? Het is gebaseerd op een nummer van Boni M, dacht ik. Ja, het lag eigenlijk best wel voor de hand. Rasputin, een grote hit van uh, Boni M. En eigenlijk pas twee weken geleden dacht ik van bij een protest, uh, bij een demonstratie wordt eigenlijk een protestlied. En toen ontstond eigenlijk het idee om een bewerking te maken van, uh, van Rasputin. Ja, ja, we gaan straks de tekst uh, horen. Het is ook in het Engels gedaan trouwens, zodat... Uh, ja, ik ben nog speciaal naar een klooster gestuurd in het zuiden van het land. Net zoals Sineke met het uh, Rovisie Songfestival om mijn Engels te verbeteren. maar ik zie normaal Nederlandstalig. Ja, dat weet ik. Oh, dat weet ja, je nog? Ja. ja, nou, leuk. Ja, Zeg maar, we staan nu natuurlijk in een kroeg. Net als veel kroegen in de jaren 50 in Amsterdam. Maar zeker toen was er in Amsterdam natuurlijk ook nog wel... dat de gordijnen dicht waren en je eerst aan moest bellen. Ja, dat klopt. Maar Café Het mandje was toch een van de eerste cafés... waar bijvoorbeeld op konineerdag dan uh, mannen met mannen... en vrouwen met vrouwen uh, konden. Omdat Bert van Beren, de eigenaresse... Uh, was ook uh, lesbienne... Van de damesliefde. Dus ja. vandaar. Maar het was ook wel zo dat ze, ze uh, niet echt alles was mogelijk. Het was wel uh, misschien ook wel hoffelijk <laughs> en hard qua inhoud. Uh, Diana, zou so iets, ik weet niet nee, eigenlijk. Ik weet het niet hoorde ja. hoofd in de, in de koeken. <laughs> wat zei je nou? Ik hoorde niet wat je zei. Ruud, Wat, wat? zei je nou? Oh, nou ja, we hadden het over vroegere jaren. Wat ik wel dacht. De muur is gevallen in. 1989. Nee, uh, nou, is het natuurlijk best al een tijd geleden. Maar kan je van Rusland verwachten dat. Ik bedoel, wijzen we niet te veel met het vingertje, dacht ik even. Kan het kwaad dan, wijzen met een vingertje? Nou ja, dat we zeggen: Rusland moet, hè, moet homo-rechten. En dat dus klinkt allemaal heel logisch. Maar dat kost toch, heeft toch ook in ons land tijd gekost? En ook in Rusland. En ik denk niet dat Nederland ooit op de vingers is getikt door iemand. Nee, maar of, of wij nu wel Rusland op de vingers moeten tikken? Vind jij even niet? Nou, misschien, ja, wel. Maar het, <laughs> dat emancipatie ook tijd kost, bedoel ik. Ja, maar je kunt mensen natuurlijk ook wijzer maken dan ze mogen zijn, hè? Internationale solidariteit. Ja, Wat zei je? Internationale solidariteit. Ja. Nou, goed, we, we gaan straks het lied doen. Hè? Na zeven. Ik <laughs> ben benieuwd of mij ook nog mee gaat zingen. Acht minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dat is nog even wakker worden ook. Volgend jaar, daar gaan we nu al over praten. Dan moet u er zijn, een film over de moord op Theo van Gogh. Script wordt momenteel geschreven door schrijver Thomas Ros... en studenten van de Amsterdamse Filmacademie. Thomas Ros, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u die studenten nodig... Inderdaad, het is nog niet het script, het is een synopsis, hoor. Ah, dat is nog de, dat, de de, de, of, uh, ja. het stadium daarvoor. Ja, ja. dat dus was heel toevallig. Ik denk al vrij lang na over een idee daarvoor. En ik uh, kwam eigenlijk nooit uh, achter het motief waarom, want daar gaat het om, de AIVD, onze geheime dienst, op de hoogte zou zijn geweest van de voornemens om van het hoog te vermoorden en het toe zou hebben gelaten. Want dat is de basisidee, hoe gek het ook klinkt. Mm -hmm. Uh, en sinds een aantal maanden geef ik daar de les als gastdocent, wat heel leuk is. En vond ik het heel leuk om te, uh, te vragen aan de masterstudenten van die filmacademie. Uh, kunnen jullie voor mij een uh, motief, dus het werkt aan twee kanten, daar zijn ze heel enthousiast mee bezig. Ik heb het zelf gevonden, moet ik zeggen hoor. Maar dankzij de, is, dankzij de, is, <lacht> dankzij de inspiratie van okay. deze studenten en het praten erover en heen en weer lopen zoals het gaat. Dan ben ik wel benieuwd naar het complot. Uh, waarom heeft de AIVD volgens u... Uh, ja, ja, ja. ja. Kom maar op. <lacht> Nou, mevrouw, er moet ook nog een boek van gemaakt worden. En dat mm. moet in november uitkomen. <laughs> en uh, kijk, de, de filmwereld, of de omroep, heel veel natuurlijk, ontzettend, gaat de kapstok hebben tien jaar na de moord van Goch. Maar ik ben dan zo vrij om het boek in het najaar eigenlijk al uit te willen brengen. Ja. Maar ik ga u natuurlijk niet de plot vertellen. Oh, oké. Okay. Want dan kopt u het niet. Ne nou, nou ja, goed. Ik ben ook wel geïnteresseerd in hoe u het opschrijft vervolgens. Maar ik ja, kan me ja. er iets bij voorstellen, hoor, dit nog een beetje spannend wil houden. Maar kunt u niet iets vertellen erover? Nou, oké, de aanleiding komt eigenlijk. Daar ben ik Petja Schuurman weer dankbaar voor. Het. Patje Schuurman heeft direct na de moord op Theo in 2004 een documentaire gemaakt... die heet Prettig Weekend, ondanks alles. En daarin toont zij aan, en dat is ook erkend later door het Openbaar Ministerie en de AIVD... dat uh, het de AIVD, de Hofstadgroep, hier in Den Haag, ooit in 2004 ooit opgerold, uh, afluisterde, wekenlang. Okay. En de banden twee weken voor de moord op Theo van Gogh, van dat afluisteren... zijn kwijtgeraakt volgens de AIVD. Dat heeft er allemaal in de kranten gestaan. Nou weten we dat de moordenaar van Theo, dat is Mohammed B. heel veel in die periode op bezoek is geweest in Den Haag bij de Hofstadgroep. En dat er ongetwijfeld gepraat zal zijn over de moord op Van Gogh. Nou, dan is het in mijn manier van complotdenken. en het kwijtraken van afluisterbanden, de AJVD of van, van filmbolletjes, ja. Filmbolletjes Srebrenica, ja. ook twee stuks, ook een beetje merkwaardig natuurlijk. Nou, dan is het bijna één plus één dat uh, de AIVD op de hoogte is geweest nee. van het voornemen om Van Gogh te vermoorden. Maar meneer Ross, dan lag dat voor de hand. En u met feiten en fictie bent u toch de ware meester. Waar had u die studenten dan nog steeds voor nodig? Ik vraag dat dan nog een keer. Nee, want waarom zou... Maar nogmaals, kijk, Theo en ik, dat, het, nou, dat we het naar veranderen natuurlijk... de dachten dat hij vermoord werd, zaten we in de montage van onze film 0605 dat ging over de moord op Fortuyn. Waarvan we allebei beweerden dat is, daar is voorkennis van geweest. Ik kan het motief achter een moord op Fortuyn van de IVD uit voorstellen. Een lastige man tegen Defensie, tegen de JSF, tegen, nee, noem maar op... Maar waarom zou de AIVD, het was een schreeuwleden, het was soms een hele nare vervelende jongen Theo, het was een goede vriend van me, maar waarom zou die vermoord moeten worden? Ja, en dat moet toch een blijven. heel aannemelijk, plausibel motief uh, hebben om een spannend verhaal, een conspiracy thriller op te baseren, denk ik. Nou, we moeten wachten op het boek. We moeten eerst wachten op het boek, ja. En dan de film? Mag ik wel hopen, u weet hoe het met film gaat, maar de, de, de filmproducent is uh, voornemens om het te doen, dus ja, ik, meer kan ik niet hopen. Thomas Ros, uh, sterkte? Met het ontwikkelen van de synopsis en dan later het script... en dan yes. zien en lezen we het. Wij kijken er naar uit, meneer Ros. Goed zo, dank, dank u zeer. Goedemorgen. Ja. Het NOS Radio Journal Media Mediaoverzicht. Nou, over het protest bij het bezoek van Poetin... die hoort er net uh, Mayno Rimmers al eventjes over. Um, zijn AD en de Telegraaf het niet helemaal eens? Het AD namelijk meldt op de voorpagina... Poetin wacht groot homoprotest. Maar de Telegraaf houdt het op een lauw protest tegen Poetin. Krant schrijft dat de tegenstelling tussen Duitsland en Nederland... nauwelijks groter had gekund. Het bezoek van Poetin... Duitsland ging gepaard met demonstraties en hevige protesten. Ik snap het verschil wel, want het een gaat over het protest dat nog komen gaat... Uh, en het ander over het protest gisteren. De vlag halfstok hangen bij het mandje, volgens mij. Maar goed, bij de Volkskrant legt oud-minister van Buitenlandse Zaken... de hoop Schiffer uit hoe Rutte de pijnlijke onderwerpen op tafel kan leggen. Want de premier heeft een boodschappenlijstje van Kamerleden... en belangenorganisaties meegekregen. De Telegraaf opent eigenlijk met een verhaal over smokkel in drank en sigaretten. In Duitsland en vooral in België zijn die goedkoper. Voor slof sigaretten ben je daar 10 euro minder kwijt. En dus rijden tientallen couriers dagelijks op en neer. Rotterdam wuift Beatrix uit, komt het AD nog. De Maastad is het middelpunt van de Nationale Bedankdag voor koningin Beatrix. De precieze datum staat nog niet vast, maar waarschijnlijk wordt het in de tweede week van september. De iPad rukt op in het onderwijs, meldt de Volkskrant na de zomer beginnen tien scholen als Steve Jobs school... Verwij ...naar de oprichter van het voormalig beeld van Apple. En het AD meldt tot slot dat de autoverzekeringen flink duurder zijn geworden. De krant haalt gegevens van de verzekeringssite.nl aan... ...die vergelijker meldt dat de premies in korte tijd met zo'n 16 procent zijn gestegen... ...en dat komt dan weer deels door de hogere assurantiebelasting. En u hoorde al over het grote ongeluk op de A27... ...waar het traumahelikopter zelfs is ingezet. Hoort u meer over na 7 uur.